De onderwerpen die we vanavond aan bod laten komen is Waarom is Erika hiermee begonnen? Stembevrijding, verbindende of wezenlijke communicatie, dansexpressie, hoe is Erika hier toegekomen en wie is Erika Nap? En natuurlijk besluiten we met een mooi verhaal voorgelezen door onze gasten. Nou Erika, laten we maar gelijk goed beginnen. Je hebt een paar cd's meegenomen. En het eerste nummer wat jij wilde laten horen is Make Me.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 En ja. daarmee. Ik raak... we zo nog even op terug. Ja. Ja. Ja, ga verder daarmee. Ja. Ja. En daarmee raak ik de wereld. Mm -hmm. En iedereen die, uh, hey, die zijn bestemming leeft, raakt daarmee uh, zijn omgeving, uh, de aarde, hè, waar, waar zijn bestemming ligt. Um, dus we worden er allemaal beter van. Maar in eerste instantie jijzelf. Mag ik een uh, raar voorbeeld geven? Ja. Ik, dit gebruik ja. zelf altijd in, in de klas, want ik, geef, ik leid coaches op. Ja.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 ja dat is ook waar natuurlijk anders ja, dan zouden die tandartsen krijgen gestoken natuurlijk nee uh, nee die gaat niet aan het zingen nee. nee dus er moet iets al er is al iets geopend voordat mensen komen mm -hmm. dus er wringt al iets die tandarts die heeft al een beetje pijn in zijn kiezen van uh, ja maar hij heeft al een, een paar keer denkt, naar inspiratie u geluisterd bijvoorbeeld ja. hij heeft jullie alles gehoord hij, hij het vrikt een beetje her en der zijn relatie loopt ook niet zo lekker um, er is iets. Er is dus wat onrust. Er is iets. Mm -hmm. En daar begint het. En ja. dan gaat hij zoeken. En stel dat hij dan bij jou uitkomt. Ja. beantwoord dan eens verder de vraag. Komt hij dan uh, snel bij zijn zingeving uit? Ja. Uh, Behaalde resultaten uit het verleden. bieden geen garantie voor de toekomst. Maar laat ik nou eens gewoon ja zeggen. Nou, mag. Het is in ieder geval mijn...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 Um, dan kom je dat we vanzelf weer zingeving, zingeving uit. Zingeving leven, ja, precies. Ja, leven kom je daarop daar uit. Ja. En dan kun je ervoor gaan kiezen om je zingeving te gaan volgen. Ja, ja, ja. precies. Ja, mooi. Nou, uh, het zal de luisteraars een beetje, beetje schudden zijn. Zo, ja. van, uh, wow, Wauw, het heeft begint meteen goed en zo. Het te maken, op ja. zondagavond zondag, uh, om zeven uh, uur. Uh, je hebt. Uh,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 Bestaan je als geheel, incidenteel, weer wat te veel, mijn hemel wringt naar de tranen. Drin. Hou je oude dromen langzaam, langzaam in. Zing dan en trek de hemel open, ach waarom niet Zing dan bezadigd of bezorgd ZANG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 Kijk, het vroeg mij af of dat de eerste keer was dat je dan zo'n beetje ja, in het openbaar ja. mee kwam. Ja. We hebben een... <lacht> <lacht> een primeur. Een primeur, ja. ja. ja. Wat leuk dat we nu naar stembevrijding gaan. Want in feite zeg je nou, met stembevrijding kan je dus dat kanaal openen. Ja. En wat is, wat is stembevrijding? Ja. Stembevrijding gaat eigenlijk over de vrijheid hervinden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 Uh, dus, ik, dus ik vind eigenlijk... Ik, ik mag het geen biodanza noemen. En ik wil het ook geen biodanza noemen. Omdat ik het gewoon niet het complete systeem doe. En soms stop ik halverwege een workshop bijvoorbeeld. En een biodanza workshop heeft echt een opbouw. Heeft een begin en een eind. En dat mm -hmm. is allemaal heel... Dat doet er ook echt toe. Die opbouw doet er toe binnen mm -hmm. biodanza. En uh, ik beoog een iets ander doel. Uh, dus ik, ik, ik ben enorm geïnspireerd door Rolando Toro. Ik vind het echt een...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 Um, een borstkas iets verder te openen om, uh, hey, om, om daar de, de vrijheid mm. op te zoeken en te mm -hmm. ervaren wat dat is want we, we weten het gewoon heel vaak niet als we in een soort ingekapselde uh, uh, staat leven wat, hoe vrij vrij kan voelen dus in de biodanza uh, doen we dansen ook altijd voor en dat is niet om te laten zien hoe goed, goed we het moet. kunnen of hoe mm het -hmm. moet, maar om een soort van het gevoel te geven of een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 Ik denk dat Calvin in de Hollandse uitleg, want Calvin zelf bedoelde het heel anders dan het Calvinisme zoals we dat inmiddels hier hebben in Nederland. Maar ik denk dat het Calvinisme, als dat een persoon zou zijn, die zou zich omreinigen in zijn graf, als ze jou zo bezig zou zien, denk ik. Ik ben bang dat hij mij verschrikkelijk vindt. Ja, ja, ja, ja. dat ben ik ook bang. Ja, ja. Ja. Dat is dan ook wel overigens geheel ja. wederzijds. Ja, want <laughs> We zijn natuurlijk als, als Nederlands ras ontzettend ver gekomen in de wereld als je te kijkt naar economie en welstand en welvaart en blablabla.